AWB Verkeersinformatie. Op de A27 Almere richting Utrecht, tussen Hilversum en Beeldhoven, door wegwerkzaamheden 3 kilometer. En op de A1 Amsterdam richting Amersfoort, tussen Blaricum en knooppunt Eemnes, 4 kilometer. Ook daardoor wegwerkzaamheden. En staat daar 6 minuten vertraging. BNN Vara. Mijn eerste herinnering aan gemeentepolitiek dateert uit het begin van de jaren 80. Ik was toen nog zo jong dat hij wellicht een beetje vertekend is... maar in mijn hoofd is dit het beeld. De televisie staat aan, de NCRV zendt uit. Het is een programma met Dick Paschier en Legien Kromkamp. Wissels moet het geheten hebben, kwam ik veel later achter. Legien Kromkamp leidt de gesprekken over de gemeentelijke herindeling van 1984. Om precies te zijn over de fusie tussen de gemeente Hemelemer-Oldevert en, en de stadjes Workum, Stavoren en Hindenlopen. Op het scherm zie ik mijn oom Jelte in een nogal verhitte discussie. Dat ken ik wel van de de Vrieses, Die sparen elkaar op verjaardagen ook al niet als het om politiek gaat. Hoewel die herinnering misschien van later dateert. Mijn oom is het over duidelijk niet eens met de andere man aan tafel. Die vindt dat Workum de hoofdplaats van de gemeente moet worden. Zelf zit hij in team Koudum... De andere man voegt mijn oom, filijn en ook een beetje flauw, toe... dat Workum een stad is en koud hem niet. Een argument dat misschien in 1677 zinnig was geweest... maar nu weinig hout meer snijdt. De gemoederen lopen hoog op. Er wordt geschreeuwd. Er wordt op een gegeven moment vooral heel veel door elkaar heen geschreeuwd. En als Legien Kromkamp. ze kan haar lachen nauwelijks inhouden, even later staand voor de camera het programma afsluit, zie ik op de achtergrond mijn oom en de andere man woest naar elkaar ge gebaren. Termen als onzin, leugens en schande fladderen nog door de laatste woorden van de presentatrice heen. Mijn oom zou trouwens veel later nog wethouder worden... met als standplaats dat gehate workum. Want politiek is compromissen sluiten. En soms slikken, ook lokaal. De politiek is harder geworden, hoor je vaak zeggen. Ook op microniveau. Nog feller dan dat NCRV-debat uit begin jaren tachtig. Over tien dagen mogen we ze weer kiezen. De gemeenteraadsleden die voor ons beslissen over van alles... En nog wat. Hoe ondankbaar of dankbaar is het eigenlijk om raadslid te zijn? En wat zijn de verschillen tussen volksvertegenwoordigers in een grote stad en kleine gemeentes? Wie zijn die mensen die hun tijd steken in vuistdikke bestemmingsplannen en notas over hondenbelastingen? Marianne Poot, <laughs> ja, lachbaar. Marianne Poot, raadslid en vieze fractievoorzitter van de VVD. Hier in Amsterdam weet er meer van, net zoals Mohamed Shaheen... fractievoorzitter van de PvdA in Helmond. En Ron de Haan is er ook. Hij is fractievoorzitter... maar dan van de eenmansfractie, de Vrije Lijst in Kastrikum. Zij gidsen mij het komende uur door de wereld van de gemeentepolitiek. Zij zijn vandaag de zes ogen van de Vries. Hele goede dag en welkom, Marianne, Mohamed en Ron. Dank je. Uh, het is campagnetijd. het zal ook jullie niet ontgaan zijn. Uh, <laughs> Hoe zien jullie nee, dat dagen eruit? Bijvoorbeeld P ik stel me eens voor dat je elke dag uh, rozen staat uit te delen in Helmond. Mm -hmm. <laughs> <laughs> af en toe, af en toe, niet elke dag. Ja, gebeurt het nog, die rozen? Zeker. Dat is classic, hè? Zeker, we hebben donderdag, is er een, uh, in het kader van het Internationale Vrouwendag, was er ook een uh, event georganiseerd, Laat de politiek niet over aan de man, oh. uh, door een aantal van mijn vrouwen en nee, collega's. Like Even, ik Eén keer mocht lekker thuis blijven, maar we hebben wel prachtige rozen mooi ingepakt, uh, gekocht om uit te delen aan de vrouwen die aanwezig waren. Kijk, Marianne, ik zag je op, uh, op Twitter, jij was aan het flyeren ook vandaag. Ja, klopt, klopt. Vanochtend eerst bij de sportvelden. Uh, flesjes water uitdelen en uh, daarna uh, flyeren. Wat is daar VVD aan? Vla water uitdelen? Nou, water is gezond. En ja. uh, uh, sporten is gezond. Ja. En uh, die twee zaken die vinden wij in Amsterdam in ieder geval ontzettend belangrijk. En dat sloeg ook heel goed aan, moet ik zeggen, bij de sportvelden. Vind jij het, het campagnevoeren anders dan vier jaar geleden? Ja, ik vind het, uh, ik vind wel, ik vind het echt wel anders. Daar, daar waar ik uh, vier jaar geleden zag dat we eigenlijk nog heel veel op markten stonden... Ja. Uh, zie je dat heel veel is verschoven nu naar social media en, en, en media... Hè? Dus als ik kijk wat ik doe met campagnevoeren gaat het over flyeren... maar het gaat ook over uh, heel veel berichten op uh, WhatsApp beantwoorden bijvoorbeeld. Want we hebben een speciaal nummer als VVD. Heel veel berichten op Twitter, Facebook beantwoorden. Uh, maar ik zie ook heel veel filmpjes die er gemaakt worden... die op social media gezet worden. Ik vind dat dat echt wel aan het veranderen is. En helpt uh, je ja. denk je? Of is dat het, is het nog niet te toetsen? Ja, weet je, dat is ja. natuurlijk altijd ontzettend lastig te zeggen. Kijk, de, als je kijkt naar uh, social media, heeft het een groot bereik. Als je kijkt naar media aan zich, dus uh, de reclames bij uitzending gemist... bijvoorbeeld, heeft ook een groot bereik... En de andere kant geloof ik er ook wel in dat je gewoon zichtbaar moet zijn. Hè? Dus vandaar die sportvelden en uh, vandaar ook gewoon nog steeds de, uh, uh, de winkelcentra waren. Waar iedereen toch ook weer aanwezig was vandaag. Maar het is eigenlijk lekkerder jongens om op, gewoon lekker op Facebook te zitten. Want iedereen, al die politie roept altijd, ik vind het zo leuk tussen de mensen, Maar dat is gewoon niet waar, toch? Dat is hartstikke ja, waar. Op. Dat is ja. helemaal niet leuk. Nee, nee, nee, dat vind jij misschien niet leuk. Moet je moet wel van mensen houden, hoor. Ja? Je moet wel van mensen ja, we houden? je van mensen? Nou, ja, ik hou heel erg van mensen. Ja, waarschijnlijk niet in de politiek. Ik vind het wel leuk. Ja, en je moet ook wel van de gemeente houden waar je lokale politiek wil bedrijven. Je hebt een bijzondere actie, hè? Je hebt flesjes voor jou. het is de week van het flesje. Ik word net al flesjes uitdelen, maar er was ook een flesje aangespoeld. Dat was al honderd jaar op reis geweest. Australië, Nieuw-Zeeland. Hollandse flesjes uit Guyana. Dat was niet van de vrije lijst, hoor. Nee. Nee, wij hebben duizend flesjes laten stranden op het strand van Zee. En een dag later lagen ze op het Alkmaar en uitgevenste meer. Toevallig. Uh, ja, dat ja. is allemaal toevallig. Ja. En die delen we uit. En ik hoop dat ze over twee weken dat ze allemaal een, uh, een plek op de, op de vensterbank of ergens gevonden hebben. Ja. Er zit Goed. een briefje en een uh, message in de bottle. Ja, met ja. daarop een oproep om nog juist te stemmen, neem ik aan. Nou, in ieder geval op de vrije lijst. We hebben goede mensen. Ja. Hoeveel heb je er op lijst oh, Nou, we hebben ze met 19. Jij ja, mag tot 30 uh, gaan. Ik ja, uh, moet het nu eens eten. Het zijn nog van die grote formulieren hè, waar al die, al die namen op moeten. En dus we hebben dit keer maar een beetje bescheiden gehouden. Ja. Jullie kregen laatst ook landelijke bekendheid, uh, rond. Ga je dat nou nou weer, uh, ja, Daar ga ik zeker uh, ga weer, weer over beginnen. Weer over jullie campagneposter. Laten we <laughs> even luisteren. Andere posters zijn eigenlijk meer een soort zoekplaatje. Uh, de Vrije Lijst, Ron de Haan. <laughs> Wie is Ron de Haar? Ja, het is leuk. Als je het erbij ziet, geef ik ja. meteen toe. Maar jullie hadden een enorme poster met op een groepsfoto van uh, ja, je ja. negentiende kandidaten. En jou daarboven, op boven dat was helemaal niet duidelijk wie, uh, wie jij nou was. Nou, we hebben de posters inmiddels die in het dorp staan. We hebben we ook iets aangepast. Oh, en daar ja. staan de portretten staan van, van pijl, deze. een pijl op nu, met <laughs> ja. dit is Ron. Ja, nou, het is in het dorp niet zo'n misverstand hoor, wie okay. ik ben. Maar uh, ja, toch wel leuk. Dit ja. was bij Arjen ja. Lubach. Het is een programma dat heel goed bekeken wordt. Ben je, ben je dan een blij mee? Een beetje, nee, is ook een beetje pijn. Ja, ik, ik vind dat hilarisch. Hoe, hoe scherper de journalistiek is en hoe, hoe kritischer je gevolgd wordt... hoe, hoe leuker ik het eigenlijk ja. vind. Ja, maar ik bedoel, maar je ziet jezelf wel terug in zo'n programma. En het is allemaal, was het nou, goed, ik was wat anders maar... aan het doen, eerlijk gezegd. Wat zei? Ik was wat anders aan het doen op dat nee. moment, eerlijk gezegd. Ja, maar, ik, nee, maar je wordt <lacht> app wel afging. Ja, en, uh... en bedankt, hè. Ja. <lacht> ja. ja Maar je was er wel blij mee. Zou ik zou een flesje sturen. Ik heb ook geantwoord wie is Arjen Lubach... maar hij heeft daar ook niet op geholpen... <laughs> Mohammed, jij, jij ziet ze vast ook wel eens langskomen, die uh, uh, ja, lokale afdelingen van partijen die uh, filmpjes maken en zeker doen. Hoe kijk jij daarnaar? Nou, we zijn dit jaar ook begonnen met vloggen. Oh ja? <laughs> Jazeker. En werkt dat? Of is het, uh... Ik had veel positieve reacties. Ja. Waar ook even <laughs> te zien bij JeNeck. Alleen werden onze filmpjes alleen gebruikt als een soort van introductie op het. Item. Ja, ik denk niet dat even uh, ik dingen. Het ze zo goed zijn. Of wel? Volgens mij uh, zijn er drie keer bij Jinek geweest. Eén keer waarbij ik gewoon zeg dat ik ga vloggen. De tweede keer ja. riep ik dat we bij Jinek waren. Uh, oh. werd dat gebruikt, niet meer. En een collega van mij was even bij Jinek. Maar dat kwam ook omdat ze een zin gebruikte die te maken had met de cabaretier en, uh, van dat item. Oké. Okay. Ik heb nog een paar <laughs> voorbeelden van ja, de partij die wat ludieke acties. Uh, Ondernemen uh, met met uh, gezang. Ori oortjes dicht. Ja, Marianne Poot, VVD Amsterdam. Hoe luister jij naar? Ik vind het fantastisch. Ja? <laughs> ik vind het erg leuk. Je zou hier ja. wel aan mee willen doen ook? Of, uh... Ja, nou, dat weet ik dan weer net niet. Nee, nee dat weet ik dan weer net niet. Ja. Nee. Maar is er even alle gekheid op een stokje... is dit goed voor het aanzien van de gemeenteraad, dit soort knullige dingen? Dat is het toch wel een beetje? Het ja, is wel een beetje... Ja, ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik dit ook inderdaad wel wat knullig vind. Ja, en dat toch? vind ik inderdaad niet goed voor het aanzien van, uh, van de gemeenteraad. Wat jammer is, hè, want als je kijkt naar waar een gemeenteraad over gaat... is, is, dat, nou ja, ik zal maar zeggen, is dat nou echt waar, um, waar mensen in hun, in hun straat ook mee bezig zijn. Hè? Als, je, als je praat met mensen over de gemeenteraad... en je vraagt wat speelt er nou in je buurt... waar je vindt dat de politiek wat aan moet doen gaat het vaak over uh, scholen, gaat het vaak over uh, verkeersveiligheid, gaat het vaak over uh, woningen. Ja, en weet niet je, niets over een liedje uit de luizenmoeder, dat dat, ja. die, dat die hier hoorden. Ja, nee, weet je, en dat zijn echt dingen die, die, uh, waar daar gaat de gemeenteraad over, en dat speelt, dat speelt nee, echt in je eigen buurt. En knip oog mag, hè. Ik bedoel, uh, het is heel erg moeilijk om mensen te overtuigen om eigenlijk te gaan stemmen, überhaupt. Mm -hmm. hè. We hebben gemeenten vier jaar geleden waar een stemopkomst was van minder dan 50 procent. in Brabant er wordt heel veel last van. Uh, zeker in de grotere kernen in, in Brabant. Ja, ik begrijp dat politici er alles aan doen. Uh, ludieke acties. Om maar uh, mensen. Om aandacht te vragen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ik bedoel, het is op het luizenmoeder. Maar er is een aparte tekst op uh, gemaakt. Ja, nee, dat ik. Het was wel knullig. Maar aan de andere kant. Weet je, als zij plezier daarmee hebben. En daarmee uitstralen dat ze plezier hebben in wat ze doen. Dan zijn ik: toppie. Maar waar ligt de grens tussen. Leuk en. Wat jou betreft. Ja, ik, ik kan niet heel, dat is volgens mij ja. heel moeilijk. Ja, Als ik dat, dat wist, ja. dan had ik denk ik een heel mooi beroep uh, kunnen uitoefenen. Ja, maar, uh, maar nee, ik weet je het niet. Graad, weet je, ja. Soms moet je gewoon, uh, zoals we in Brabant zeggen, op je bek gaan. En dat is helemaal niet erg, want daarna sta je op en ga je keihard weer door. We, ja. ik, ik vind het overigens ja. wel, hè, want je hebt het over, je moet het leuk hebben met elkaar. Ja. Dat vind ik dus ook echt heel belangrijk. Hè, want nou, A, voor al die gemeenteraadsleden is het vaak een, uh, een, een, een bijbaan, hè, politiek. Iedereen... Uh, uh, de, althans, de meeste mensen hebben er een baan naast. En dat je het dan leuk hebt als, nou, als politicus is belangrijk, maar uitstralen dat je het met elkaar leuk hebt, vind ik ook wel belangrijk. Ja, je hebt geen posteroorlogen poster meer, hè? dat is ook jammer. Nee, maar dat komt niet <úa> je op overgedrukt. Ja. Zoals ik ook in kast heb een digitale borden, hè? Ja. ja. Maar je moet het leuk hebben met elkaar uh, als partij of ook met je, met je politieke opponenten. Ja, kijk, dan is leuk weer niet het goede woord. Hè? Ik bedoel, dan vind ik, uh, uh, dan vind ik respect en een stevig debat vind ik, uh, vind ik betere woorden. Ja. Uh, en dat, dat is natuurlijk ook belangrijk, weet je. Want je zit er wel gewoon met, uh, met je eigen belangen dat en met je, leid, je juist eigen juist achterban. in de tijd van belang... Uh, dat je niet te gezellig hebt met je tegenstanders. Nou, uh, nou, ja, nou, weet je. Als je met elkaar een, uh, een borrel drinken... Uh, gebeurt, gebeurt eigenlijk altijd. op de, dan de dan schermen, aan, uh, maar als er dan een debat is, dan... hard op de inhoud, zacht op de ja. persoon. Ja, ja. ja lokale politiek wordt nu gekaapt. Het wordt gekaapt door de landelijke kopstukken van landelijke politieke partijen. En dat maakt het ook niet leuker door, hè. Als je het nou over saaie politiek hebt... dan heb je wel even die jongens uit hun haag. Ja, is is niet is iets ja. van, van, van deze verkiezingen van. voor het eerst. Maar is dat iets waar jij aan ergert? Ja, daar er ik me enorm aan. Hè. Er waren ook tijden nog dat vlak voordat de verkiezingen waren, kwam Gerrit salm nog even met de salmsnip. Om dan ja. op die manier de lokale kiezer te beïnvloeden. Nou, dat is, dat is gewoon, dat is gewoon ja. net, net. En, en ergens een je dat omdat, omdat jij een lokale partij bent... en jij dus niet een landelijk kopstuk nou, hebt? Het, het wordt al moeilijk voor uh, lokale partijen... om die nationale media uh, te bereiken. Want je doet niet mee aan de debatten. Ja. In Amsterdam worden ze ook genegeerd uh, bij de stadsdebatten. Uh, dat vind ik allemaal schandalig, ja. ja. Kijk, die lokale democratie wordt toch echt wel... door de inwoners uh, uh, kleur gegeven... via die lokale politieke partijen. En die landelijke partijen die zijn ervoor om... het beleid vanuit Den Haag uh, te beschermen en door te geven. Ja, nou, laten we het vragen aan de buurt want die zijn beide ja, van een, een, gezien, een nou ja. lokale afdeling van een landelijke partij. Ja, ja. Maar met de hebben de, de, de, de, de, de PvdA kopstukken zich al laten zien in Helmond. Uh, nee, nee, nee, nee, Ik moet ook eerlijk zeggen dat ik het dit jaar in vergelijking met andere gemeenteraadsverkiezingen het wel mee vind vallen. De bemoeienis. Ik, ja, ik in het verleden waren er echt veel debatten. Nee, de etcetera. <laughs> oh. Vier jaar geleden had je echt meer tv-debatten. Uh, en als ja, iedereen lokale... trekt zich terug. Kijk, als lokale politicus van een landelijke partij... Eh, we zijn natuurlijk ook gewoon een lokale partij. We ja. vertegenwoordigen tegenwoordig Helmond. En het is heel frustrerend om nu... Eh, ik, ik word wel eens in, op straat, ben ik een keer aangesproken... van ja, jullie zitten in de, in de regering, jullie zitten hier in het college. Toen zei ik, nou, we zitten al acht jaar in de oppositie. Eh, dus dat verschil maakt men dan helaas niet. En soms, eh, we ja. weten nog goed, in 2006... hadden we als PvdA heel veel eh, winst behaald door... Eh, uh, onze landelijke lijsttrekker. Mm -hmm. Soms valt het mee en soms ja. valt het tegen. Ja, nee, dat pakt van jou het goed uit of slecht. Maar wat vind je ja. in, in het algemeen? Het, het, het draait om de gemeente. Het draait, het draait en om de het gemeente. De ook ik, vrees, altijd, maar... wat, ik denk dat wij het hartstikke goed hebben gedaan de afgelopen vier jaar. Alleen we worden we echt afgerekend op basis van uh, wat Asscher doet. Maar, ja, maar wat, wat, wat vind jij? Dat het, is heel vervelend. Zou jij blij zijn als Lodewijk Asscher naar Helmond komt? komt nee, dat moet je nou, zich nou, niet bij nee, bemoeien. Ik, nou, Diederik Samson uh, uh, was van de week nog in kast te komen. Lodewijk is welkom in Helmond. Uh, zeker, ik heb er helemaal geen moeite mee. Ik sta ook achter Lodewijk Ascher. Alleen het gaat erom, we zijn lokaal bezig. En lokaal spelen gewoon heel andere thema's dan landelijk. Ja. Um, ik kan me voorstellen dat je hem nu even liever niet over die vloer, uh, vloer hebt. Lodewijk is ja. altijd uh, welkom. Oh, yeah. Weet je, het heeft, ook, het heeft ook de kant. En ik, ik snap overigens heel goed dat het voor een lokale partij... een stuk vervelender is. Maar het heeft ook wat mij betreft de kant dat er ook weer, weer, weer meer aandacht is... Voor de, voor de lokale politiek en voor de gemeentepolitiek. Ja, maar als Mark Rutte dus ik... komt, dan zegt hij niet... Stem op, een kijk ook eens naar die lokale partij. Dan zegt hij, stem nou ja, maar de Poos. maar daarom dat dat ook, he, Daarom zeg ik ook dat ik me het voor ja. de lokale partijen goed kan voorstellen. Ja, en, en terwijl gewoon, ik ja. voor, voor de landelijke partijen en ook voor mezelf denk... ja, ik, ik vind het eigenlijk niet zo erg. Ik bedoel, nee. het, het, het vestigt de aandacht op, uh, op de gemeenteraadsverkiezingen. Het vestigt de aandacht op, uh, op mij, op ons als, uh, als kandidaten. Maar het leidt niet af. Van de thema's nee. waar het over gaat. En, ja. en het bevestigt het systeem. Ik, ik weet niet of we het aandacht. Of het, uh... Wat bedoel je daarmee onder het systeem? Nou van? ja, het systeem alsof de democratie in Nederland. eigenlijk nog steeds bepaald wordt. door mensen die nu machthebbende posities hebben. en dat gezag ook graag voort willen zetten. binnen die bestaande partijen. En maar dat is natuurlijk al niet meer zo. moeilijk kwalijk nemen. Nou, nou, nou ja, goed, maar ik vind <tus> dat het niet meer representatief 30% van de mensen stemt al lang niet meer op een landelijke politieke partij. maar lokaal. En wanneer gaan, wanneer gaan we dat in die debatten merken? Ja, Wat is geen probleem. Nou, ik, ik, ik, je hebt helemaal gelijk. Hè? Ze, ja. Er wordt veel lokaal gestemd. Dat, maar dan is er, zou ik zeggen, dan, dan is het toch ook niet zo'n groot probleem als het, uh, nou, het, het is voor de, over de lokale. Het is voor, nou ja, het is voor als je het hebt over afspiegeling van wat zich afspeelt in die lokale democratie. dan zie je dat dus niet terug. Niet in de media en ook niet in de debatten die er in de steden worden ge georganiseerd. Dus het is heel defensief en uh, dat is jammer, want een gemeenteraad uh, zou, ik hoor je zeggen vanuit Helmond, uh, eh, partij van Arp, uh, oppositie of coalitie, ja, een gemeenteraad zou eigenlijk al lang niet meer zo moeten werken. Een wethouder is eigenlijk een wethouder van de hele gemeenteraad... niet alleen van de partij door wie die benoemd nee, is. Ja, dat, maar dat staat vast, dat geldt overal. Maar het gaat er mij om dat mensen lokaal zien... waar jij je als PvdA mee hebt bezig gehouden, Welke punten jij proberen binnen te halen. Dus, maar, uh, maar maakt en, het uit of je in de coalitie of in de oppositie nee, zit? Nee, dat maakt totaal niet ja. uit. Maar het gaat erom dat zelfs dat stukje... heel moeilijk is over te brengen aan de burger. He, dat merk ik in mijn dagelijkse flyeren... Ja. of gesprekken die ik voel met de mensen in de stad. Even los van de technische discussie... oppositie, niet coalitie of coalitie... Nee, laten dan we even vredesnaam even, dan blijven. Ik alsjeblieft ja. even buiten. Ja. Ja. Ja. Trouwens, je, ja. hebt, je, hebt, je hebt geen landelijke kopstuk, maar je kunt wel een Henny Huisman inzetten. Die wordt hier wel gemeente. Ja, om de hoek. Toch? Ja. Heb je ja. daar goede banden mee? Nou, hij heeft uh, zelfs vorig jaar heeft hij de gemeenteraad geïnspireerd met het aanleggen van een homo zebrapad. Dus uh, als homo vader van Nederland uh, was hij belangrijk op dat ja. moment. In the pocket. de pocket. We gaan de kogel, het hoor. zo hebben over het politieke handwerk, eh, dames en heren. Heb je thuis een vraag die je altijd al aan een raadslid wil stellen? Of een campagne voeren? Of het raadwerk zelf? Of de, de flesjes van Ron? Of lokale politiek in het algemeen? Of het leven? Hm? Ga dan naar NPO Radio 1. <lacht> ja. Dat is een app op je telefoon, bij zo'n <lacht> website. Eh, en dan kun je een vraag stellen. En die kun je dan naar mij toesturen. En misschien stel ik hem dan zo wel. Een beetje denken aan de was, come tumbling down van de staalcouncil, maar de look was vier jaar eerder met dit nummer. I am the beat. De ogen van de Vries. Met aan tafel mijn drie gasten, de Raadleden Marianne Pout van de vvd Amsterdam... Mohamed Shahim van de PvdA, Helmond en Rondaan. Hij heeft zijn eigen lijst in Castricum. Ja. Dus zo is het. Ik heb een paar stellingen voor jullie. Jullie mogen reageren met ja of nee. Je mag ook aanvullen als je daar de behoefte toevoelt. Uh, een kiesdrempel bij de gemeenteraadsverkiezingen... dat lijkt me eigenlijk een prima idee. moment. Als je zin de denk ik dat het niet eens zo'n slecht idee is. Dus ja. Ja, ja heel goed. Marjanne? Ja, ik ben het er ook mee eens. Ja. Uh, ja. ja. Tegen. Ja, dat dacht ik al. Ja. Eénmands, uh, tegen. Fractie, ja. Nee, dat heeft er niet mee te maken. Nee. Wat, waarom ben je dan tegen? Nee, ik vind dat eigenlijk iedereen toegang moet kunnen krijgen... tot het democratisch bestel. Dat is dan juist een van de grote waarden van Nederland. Ook ja, als dat, dat, dat coalitievorming Dat blokkeert, uh, dat blokkeert, blokkeert. een kiestrempel toch niet, nee, die toegankelijkheid? Precies. Nou ja, het is, het is net waar hij die legt. Nou ja, oké. Okay, maar... Nou, nou ja, ja. laten we het daar eens over hebben. Waar zullen we het leggen? Nou, hij ligt nu al bij uh, uh, een zetel, hè? Ja, <lacht> <lacht> dat is de kiesdeler, <lacht> dat is iets anders. Ja, maar... nou, Nee, maar als je gewoon geen zetel haalt... En dan, nou, misschien als je dan geluk hebt, haal je restzetel, maar... In principe moet je nu al een aantal stemmen halen om, om een zetel te halen. Ik denk wel, er zijn nu raden waar 13, 14 partijen vertegenwoordigd zijn. We hebben geloof ik een gemeente bij mij in de buurt, zonder een naam te noemen... hebben ze 17 zetels met 14 partijen, 11 eenmansfracties. Tijd om samen te werken. Dan, dan, dan moet je, ja, maar dat is het probleem. Je ziet dat die versnippering door en door gaat. Partijen ontstaan uit andere partijen vanwege teleurstelling... of omdat iemand te lang op de plek zit. En dan moet je een college vormen. Uiteindelijk gaat het wel om stabiliteit van bestuur, ook lokaal. En uh, dat vuurt dat tegenaan nu, eerlijk is eerlijk, Niet als je een raadsprogramma ja. uitvoert. Ja. Nou, Ik denk ook, dit, dit, dit, is, dit is een beetje het dilemma. Hè? Want ik ben het natuurlijk hartstikke eens... dat je gewoon iedereen moet toegang kunnen hebben tot, tot verkiezingen. Zeker. Um, en tegelijkertijd moet een stad ook gewoon bestuurd worden. Net als een land bestuurd moet worden, moet een, uh, moet een stad ook bestuurd worden. Maar niet de Dus ik zit een partijen. beetje te zoeken naar... van ja, ja, misschien moet je het dan inderdaad vinden in... Uh, uh, nou ja, in, in, in, in makkelijkere samenwerkingen kunnen vinden. Want ja. ik ben met jou eens. Ja. Uh, ik zie meer van die gemeentes, met, met veertien partijen. Wat? Het is ook maar de vraag of je daar nou bewoners of, echt een plezier ja, mee doet. He? Ik, heb ook een, dat, een, dat is, ik heb net een gemaakt met raadslid nu door Nederland. Heel wat gemeenteraad bezocht. En daar zie je inderdaad dat er soms een coefficiënt is van nou ja, 17, 17 raadsleden. Zijn er zijn 10 fracties en dan heb je het ja. over een, niet eens één een zetel. Ja. Ja. Dat, is, dat is heel dramatisch. Ja. Maar dat vraagt dus ook om... Het systeem, het, systeem, het systeem opnieuw te beoordelen. We hebben nu nog inderdaad die coalitievorm van de grootste partij... die dan een, een mm -hmm. informateur benoemt en die gaat dan uh, kijken met partners... om te kijken of hij een college kan vormen. Maar eigenlijk zou je een informateur uh, moeten benoemen... die alle programma's bekijkt. En de overlap tussen die programma's van ja, al die partijen... Ja, zou eigenlijk de inhoud moeten toch? vormen van het collegeprogramma. Ja, maar dan krijg je toch een nee, hoor. Nee, want in werkelijkheid blijkt dat partijen op lokaal niveau helemaal niet zo ontzettend veel van elkaar En verschillen. toch splitsen nou, ze. Toch, gaat om de toch, grote thema's. En toch splitsen ja, ze. Toch is het juist ja. op de grote thema's. Is het, althans, als ik in Amsterdam ja. kijk, is het juist heel verschillend. Hè? Als ik kijk woningbouw bijvoorbeeld... nou is er echt een, een, een stevig verschil tussen wat een uh, SP vindt... en, uh, en wat een ja, VVD dat de, vindt. Dat doet de VVD zichzelf ook aan om hele dure huizen... Teg, en sociale uh, woningen, en, niet, en, je en, woningen niet te willen bouwen en de als zuidas, uh, de En, en, en als, als ik kijk naar veiligheid... <laughs> niet geld, de VVD. Mag best Ze zaten het wel in het college, naar, naar, toch? Uh, ja, dat, dat, dat klopt. Maar daar, maar, dus, overigens, ja. overigens is dat ook waar. Hè, dat je Zeker. op lokaal niveau... kan je prima afspraken maken. Maar ik ben niet met je eens dat, dat, dat de partijen... Uh... Die grote deler is niet genoeg. Ik wil even naar de volgende stelling nee. met nee. jullie uh, welnemen. Uh, de gemeenteraad is een belangrijk instituut. Maar ik hoor soms ook enorm domgelul in de raad. Ron. Nou, ik vind het moeilijk om een waardeoordeel uh, te geven over hoe uh, mijn collega's zich uiten. Doe het toch uh, eens? Ja, er wordt uh, door gebrek aan training en coaching. Want de mensen moeten het wel allemaal vanuit hun eigen competenties en vaardigheden moeten ze doen. En dan blijkt toch dat als je in zo'n gemeenteraad zit, ja, er wordt veel van je gevraagd. En iedereen is altijd meteen goed thuis in alle technieken. Bij debatten, hoe je debatteert bijvoorbeeld. Maar ook hoe je half voorbijzaken scheidt. Ja, de, daar zou er eigenlijk veel meer aandacht voor moeten zijn. En dan komt, wordt ook het niveau uh, beter. Ik vind het heel dapper en moedig van mensen... Om, uh, om zich en verkiesbaar te stellen voor partijen. En dan ook die arena in te gaan. Ja, dat, uh, ik noteer toch een voorzichtige, ja. Ja. <laughs> maar Ja, nou dat vind ik niet. Kijk, als ik... <laughs> volgens mij, je zei stomgelul, hè? Zei nee, volgens dom, mij. Domgelul. Oh, ja. Kijk, dus als we, als we het hebben over... Uh, wordt er veel en lang gepraat? Ja. Maar ik zou dat... Ik, ik, ik denk dat wij in Amsterdam echt het grote voordeel hebben dat we, uh, uh, dat we echt kunnen kiezen uit mensen die op de lijst willen. Dat er uh, zoveel mensen competentere zijn. Mensen... Sorry. Er zitten competentere mensen, denk jij, dan in kleinere gemeenten. Weet je, dat kan ik natuurlijk niet beoordelen. Ja, maar ik kan in ieder geval wel beoordelen dat de mensen die in de Amsterdamse Raad zitten, dat het over het algemeen mensen zijn. Uh, nou, die die die die echt wel snappen wat er speelt en uh, die echt met passie en liefde uh, Amsterdam beter aan het maken dus ik Natuurlijk bij jou ja. Nee. Ja. Ja, een voorzichtig. nee. Een ferme nee. Ja, mij precies. Goed, ja. en is, hey, ik, ik wil eerst even een landsbreken voor alle andere gemeenten. Volgens mij is competentie niet iets wat uh, verbonden is aan locatie. Wij hebben ook een hartstikke goede raadsleden mm, in onze stad. Heb ik, ook niet gezegd, uh, ik hoop wel dat je een raad vertegenwoordigt, of een raad ook de stad vertegenwoordigt. Dat je ook die diversiteit die in de stad ziet, dat je die ook terugziet in de raad. Ja, dan hoef je dus niet allemaal gepromoveerd of dokter te zijn. Mm -hmm. Ieder op zijn manier. En ieder vertegenwoordigt zijn partij en zijn eigen persoonlijkheid op zijn eigen manier. Kijk, ik moet eerlijk zeggen, ik zit best lang in de raad. Ik heb weinig debatten gehoord waar ja, het echt nergens op sloeg. Uh, over het algemeen, de raad zit er echt wel voor. Um, en dus, ja, de debatten... ah, het is ja, het debat Het zijn vaak stroperige uh, uh, discussies. En de, de inwoners, uh, want het is, wordt ook vaak uitgenomen over de radio bijvoorbeeld. Ja. Ja. Ja, dan is het natuurlijk zo'n uitzending van vijf kwartieren... over een onderwerp. Uh, ja, wat over een gemeenschappelijke regeling gaat. de een verordening. Dat is gewoon taai kost. maar Politiek is ook is het, niet seksueel. Maar er is ook een vraag trouwens van Ivo, die binnenkomt: ja, via is, de is de lokale ook. politiek bekwaam genoeg om een gemeente te leiden? Vooral kleine gemeenten. Je zegt van nou, ze doen nou, het, ja, het. Het, is lastig, het antwoord, maar... antwoord nu is inderdaad, daarop moet nee zijn. Honderd uh, jaar geleden waren er nog 1300 gemeenten. Nu zijn het er 380. En ieder jaar vallen er 10 af. En het heeft alles te maken met dat, de, de, de complexiteit van de materie waar gemeenten voor staan. Ja maar het omgekeerde werkt ook. Want Marianne zegt, hoe groter de gemeente, hoe, ja. hoe, hoe beter. Hoe kwalificeren de mensen waar je kunt kiezen? Ja, maar Daar ben ik ook voor. voor. Kastikken is een samengestelde gemeente van drie, drie voormalige gemeenten. We hebben nu 35.000 inwoners. En we hebben wel ambtelijk een samenwerking met Berghuis, Geest en Heerloop... waardoor we een verzorgingsgebied van 100.000 mensen hebben. Maar ja, dan wordt er ambtelijk wel samengewerkt, maar bestuurlijk niet. Dat ja, vind ik onverstandig. Dus Je hebt nu vier burgemeesters, vier, vier colleges, vier gemeentehuizen... En ook vier, uh, eigenlijk couleur lokaal. En uh, ja, die vier opdrachtgevers. die moeten dan wel 700 ambtenaren uh, aansturen. Ja. ja, dat werkt inefficiënt en ook irritatie in de hand. Ja. Ja. Uh, laatste stel ik van dit rondje. Het dualisme inderdaad werkt. Marianne. Um, dat is een, een ja, maar een voorzichtige ja. Wat schort er aan ja. bij jullie in Amsterdam ja. soms? Nou, hm. of wat, wat, wat schort er aan? Kijk, dualisme. Uh, dualisme gaat erover dat uh, de wethouders, zoals jij uh, netjes zegt... Uh, wethouders zijn van de hele raad. Hè? Dus uh, namens de hele raad, mm -hmm. niet alleen maar namens een paar partijen. En dat de hele raad ook die wethouders uh, controleert. Nou, ik denk dat dat eigenlijk best wel een, een goed model is... en dat ook best wel goed werkt. Um, maar dat er uh, uh, toch op momenten... Uh, uh, nou ja, de een-tweetjes tussen partijen en wethouders... die zijn er natuurlijk wel. Ja. En ik vraag me ook af of dat slecht is. Hè? Want ik, dus daarom zei ik ook. Ja, jullie, zitten, jullie zitten er in het college. Maar ja. dus ja. dat gebeurt bij jullie dus ook. Zet, ja, zet en jullie, ik denk jullie de wethouder ook eigenlijk... nog in de fractie mee te vergaderen? Soms wel en soms niet. Dat ja, is toch slecht? Nou, waarom is dat slecht? Om een slot op de deur. Nou, waarom? Waarom? Want uiteindelijk, uiteindelijk levert, het ook, uh, levert het ook wel, wel, heb, wel nooit... kennis en informatie. Ja. Dus, is maar ik zie, maar gaat die wethouder dan ook wel eens naar de, naar, de, naar de andere partijen... om daar met de fractie mee te praten. Ja, dat... Ja. Nee, denk ik niet. Hè. De loyaliteit van, van wethouders gaat niet, niet verder dan hun eigen partij. Ik wil het eigenlijk misschien omdraaien. Voor mij is het probleem niet zozeer nee. de uh, collegeleden. Uh, ik denk dat dualisme aan zich op papier best interessant is... maar in de praktijk, denk ik, in de meeste gemeenten echt niet uh, bestaat. Omdat het te klein is? Nou ja, er zijn gewoon heel veel belangen. Hè. De wethouders zijn toch mensen die vanuit partijen worden voorgedragen. En wat mij enorm stoort nu aan zeg maar, dualisme, of eigenlijk dualisme wat er niet is. Er is vaak een coalitieakkoord gesloten. Daar vind ik ook afspraak is afspraak. Maar Wat je ziet is dat alle onderwerpen of crisissen die ontstaan in zo'n collegeperiode... dat alle coalitiepartijen echt loyaal of bijna altijd loyaal, achter de wethouder... van een van de coalitieleden gaat staan. En dan vergt het een klein beetje... Het dualisme, of als het dualisme zou, zou, zou kloppen, zou er iets met kritiek en veel werk kunnen komen, of moeten komen, uit de coalitiepartijen. Maar wat je meidt, is dat ze vaak dingen gaan baritaliseren of heel erg in de verdediging gaan schieten. En dat stoort. En dan zeg ik ook, er zijn geen afspraken over gemaakt. Nee. Waarom neem je dan per definitie het standpunt van het college in? Wees kritischer, blijf bij jezelf. En uh, dat gun ik eigenlijk alle partijen, of ze nou in de coalitie of in de oppositie ja. zitten. Blijf nou, maar jezelf. Die, die, die snap maar dualisme werkt ook wel. Werkt die ja. Goed. Ja. Het werkt niet goed. Nee, nou, dit, het, dat had ik al begrepen kijk, nee, ja, het is als Jongens, ja, ik wil even door, want het is, is, geen, het is geen debat over dualisme. Ik moet verder. Ik heb nog een paar luisteraars, ja, ja, okay. een luisteraarsvragen. Ja. Ja, uh, eentje van Remco. Kan de presentator eens ophouden met die mensen in hun reden te vallen? Antwoord, nee, Remco. Uh, Hup, lokale politici vinden bijna allemaal sport heel belangrijk. Maar komen ze naast al dat raadsverk? zelf op donderdagavond... nog een keertje aan sporten toe? Kijk, dit is... is het dan mij gerecht, denk ik, of nee? We, ja, ja, ja, ja, ik weet niet, waarom met de mensen op de redden hebben zitten te kijken. Laat uh, we het, het heel kort beantwoorden waarmee sport sportje. Ik probeer te sporten, voetballen, op zaterdag in de zaal en af en toe kickboksen. <lacht> maar ik ben echt kilo of zo aangekomen, omdat ik in de raad zit. En uh, heel veel avonden, helaas, leuk, uh, zit, ja. helaas uh, vergaderen in plaats van sport. Maar het, is, ja, het is grappig dat je over de donderdagavond begint, want de donderdagavond is mijn schaatsavond. Ja, en, uh, ja, ja, zeker weten, Kijk. ja bij baan, zeker weten. En uh, alleen moet ik wel heel eerlijk toegeven... dat het dit jaar wat ingewikkeld wordt met uh, de campagne. Maar alle voorgaande jaren iedere donderdagavond op de ijsbaan te vinden. Uh, uh, Ron, jij lijkt me zoomba, man. Nou, nee, <tie> ik, uh, ik ga in ieder geval uh, ook vanavond weer roeiend uh, naar huis. Uh, want je weet dat ik, uh, ja, op een eiland je, won je je Het moet, enige ja. eiland in Noord-Holland uh, buiten Texel waar, uh, waar bewoners uh, zijn, hè? De Woude. Dus ik, dus ik moet het niet te laat maken vanavond. Want mm. ik ga <laughs> weer naar huis. Nee, verder word ik morgenochtend om negen uur op het voetbalveld uh, verwacht. bij Het gaat altijd door. Een zelfgeformeerd team van jongens die uh, met het echte voetbal gestopt zijn. Maar nog wel. Het is geen walking voetbal. Het is zo Pas op. Nee, maar we, gaan ja. de, we gaan wel achter de doelstellingen. Bijna nog jong voor, oh, nee. hè? Het is zo'n derde helft, de helft al. Nee, dat is ook geen kantine. Oh. <lacht> <lacht> nou, misschien kunnen je er wat te doen. Via de we raad. Dan nog een luisteraarsvraag: van passie via de app, wat verdienen jullie? Ja. Tja, dat is ook een pijnlijke ja. vraag. Het is een pijnlijke nou, vraag. Ja. wat, uh, wat krijg je? je? wat nou, het, is, het, is, het gaat per over uh, van de bevolking. Hè. Dus dat is voor alle gemeenten is dat verschillend. Maar ja, je weet toch wel wat je binnenkrijgt per maand? Uh, in Kastikiem is, uh, is het bruto uh, duizend. En uh, uh, netto, nou dan mag je daar uh, zo'n paar honderd euro af. Het is dus zeg maar zo'n zes, 700 euro. Moet je wel je eigen mobiele telefoonabonnement regelen. Reiskosten binnen de gemeente worden niet vergoed. Het is geen vetpot. En uh, je kopjes koffie die je met mensen ook uh, uh, drinkt... Uh, door de week die worden ook geacht doe jezelf betaald. Je in Amsterdam, zitten geen bonnetsafaire. Dus het in de lokale ook, politiek. Want het is ook letterlijk een vergoeding. Hè? Het is dus ook geen, geen salaris. In Amsterdam is het uh, 2500 euro uh, bruto. Um, nou, ja, kijk, uh, ik, ik denk sowieso dat als je heel rijk wil worden, moet je niet de gemeentepolitiek Voor het geld moet je niet in, in de politiek. Weet nee. je, de gemeentepolitiek ga je in omdat je dol bent op de plek waar je, waar je woont. Uh, en niet omdat je er heel erg veel geld mee, uh, mee wil verdienen. En omdat het in het geval van Amsterdam... ook vaak een opstapje is naar de landelijke politiek, toch? Ja, maar toch, als je kijkt naar de hoeveelheid raadsleden... Uh, uh, die, die je kennen en voorbij hebt zien komen... Is, is echt niet het merendeel wat naar Den Haag gaat. Dat, dat, nee, het is nee. leuk om iets voor een ander te doen. Dat is eigenlijk waarom, dat is wat ja. politiek leuk maakt. Is dat, het ook wat jou drijft dus je zit er qua vergoeding ergens tussenin, gok ik dan zo, hè? Uh, ja, Helmons. dat heb je goed ja. gegokt. Ja. 15, 1600 euro bruto, denk ik. En we krijgen nog een onkostenvergoeding, van vaste. Die is wettelijk bepaald. Hoeveel uur per week besteed je aan het raadswerk? Ja, dat is lastig om te zeggen. Maar ik denk zeker zo'n 20 tot, 20 tot 30 uur haal je wel, hoor. Maar alleen de vergaderingen. Bijna iedere avond vergaderingen, gesprekken voeren met mensen. Het ligt, dit, het ligt ook aan hoe je het meet, hè. Als iemand je belt. Ik heb geen stopwatch die, <lacht> ja. uh, waar ik bijhoud hoeveel uur ik me daarmee bezighoud. bezig had, mm -hmm. maar. Een vergadering kan snel vier, vijf uur duren. Nou, die heb je meerdere uh, uh, per week. Uh, dan heb je nog in het weekend uh, vaak bezoeken, werkbezoeken. Uh, soms ook overdag, maar je hebt ook een baan. dus Dat is altijd lastig. Uh, ja, dus uh, genoeg. Voorbereiden gaat ook heel veel tijd in. Stukken schrijven, goed voorbereid zijn. Maar aan de andere kant, je doet het omdat je een passie hebt voor de stad. Ja. Uh, en dat is wat je drijft. Het is eigenlijk bijna een fulltime baan. Ja. ja. Uh, is uh, dat is... Zegt, uh, het is, het is uh, onderzocht. De, de landelijke vereniging van raadsleden, die, die we hebben nu, uh, die zegt ja, eigenlijk zou het raadswerk uit 16 uur per week moeten bestaan. En de praktijk wijst uit dat bijna niemand dat haalt. Nou, zeker als je als het goed wil doen, dan ben je inderdaad zo ja. ook, tegen de 30 uur in de week. Ben je ja. mee bezig. Heeft dat ook te maken met dat, ja, de, dat de gemeente. Dat is tegenwoordig... haal ik niet zo makkelijk hoor. Nou, nee. moet ik zal alleen nee. nee? 30 uur. Nee. Ik kan, er geen, ik kan er niet... Mijn, uh, mijn werk wat ik altijd deed, dat kan ik er nu niet meer naast. Nee. Maar dat 20 komt ook ik vind 30 ja, als je, ik ja. als fractievoorzitter... Als snel tot 25, 30 ja, dat snap ik wel. Ja. Heeft het, vindt het, ook het te ook maken belangrijk. met... dat de gemeenten meer taken hebben gekregen? Zeker. Zeker. Ja, zeker, zeker. Dat merk ik ook wel. Hoor. Dus ik, dus dit is mijn... Ik noem het al anderhalfste periode <sleuk> in de Raad. Hè. Dus ik zit nu een jaar of vijf zit ik in de gemeenteraad. Dus ik kom beide systemen eigenlijk vergelijken. Maar ik vind echt wel dat er heel veel taken bij gekomen zijn. Dus de decentralisaties... Uh, op het gebied van zorg en op het gebied van jeugdzorg... en op het gebied van de bijstand. Ja, weet je, de, er is zo uh, een, uh, een ja. 20, 30 procent van begroting is erbij gekomen. Ja. Dus ja, dat betekent ja. ook uh, zoveel extra taken die erbij gekomen dat zijn. Dat betekent ook dat jullie ook gewoon weer moeten inlezen in nieuwe dingen. Toch? Je Absoluut. Moet leren. Absoluut. De, houd, ja, de houdbaarheidsdatum van en een echt... raadslid is vijf jaar. Hè? Ja. Er zijn 9000 raadsleden in, in Nederland. En als je dat zo door, over het hele breedte bekijkt... Ja. Het is enorm zwaar. Dus heel veel mensen haken na één raadsperiode al af, hooguit twee. Dus, de, dus de, de kwaliteit het opbouwen van het investeren in mensen is. Uh, de, de, de complexiteit van de decentralisatie is ook dat, dat gemeenten veel meer samenwerksverbanden hebben met andere gemeenten. Mm -hmm. Gemeenschappelijke regelingen noemen ze dat. En uh, daar, ik bedoel, ik, er zijn avonden geweest het afgelopen jaar dat ik gewoon vier vergaderingen op één avond had op hetzelfde tijdstip. Eén uh, van de gemeenteraad zelf, dan heb je nog een samenwerksverband waar je iets mee doet, dan nog een metropoolregio bijeenkomst, en dan nog een andere het samenwerksverband van de gemeente. En als je dan fracties hebt met twee, drie man... dan is het gewoon onmogelijk om daar aanwezig bij te zijn. En uh, dat is heel frustrerend. En, uh, maar dat is echt de normale gang van zaken vandaag de dag... in gemeenteraadsland. Ja, en terwijl ik ook wel zie... Hè, want we hebben ook in Amsterdam een paar uh, uh, partijen met, uh, met één zetel. Ja. Uh, je, en ook wel met, uh, met minder zetels. Uh -huh. Niet minder dan één, maar uh, niet heel veel zetels. Je ziet dat mensen en partijen focussen. En het bijzondere vind ik wel dat als je ziet dat mensen focussen en partijen focussen. Nou, dan wordt er op die punten vaak best wel heel veel binnengehaald. En bouw je op dat gebied ook echt wel een goede track record op. Nee, zeker. Dus ik, ik merk ook wel dat het. Um, maar de vraag is. Uh, of je, uh, of je daadwerkelijk in je hele fractie iedereen alles nee, moet doen en moet bijhouden. Nee, niet iedereen. Maar als je gewoon, als je geloof, ik, een gemiddelde gemeente heeft iets van 40 samenwerksverbanden, formele samenwerksverbanden, mm -hmm. dan moet je als raadstit iets van vinden. Of iemand in jouw fractie moet daar iets van vinden. Ja dan wordt het heel snel complex. Ja. En je wil wel je verantwoordelijkheid nemen, omdat je daardoor voor gekozen bent. Rond is dat herkenbaar? je bent nou, nou, een inmaat ja, fractie. Nou ja, je ziet natuurlijk dat gemeenteraden in heel veel gevallen gewoon eigenlijk worden beschouwd als een soort van stempelmachine. Uh, en dat zijn ze natuurlijk niet. Ze zijn het hoogste gezag van de gemeente. En zo wordt daar niet mee omgegaan. De inwoners kijken er niet zo naar. Maar eigenlijk kijkt er ook ik zou zeggen, het Centraal Bestuur van Nederland... Kijkt er niet zo naar. Er wordt ook door de Vereniging van de Nederlandse Gemeenten... veel te weinig stilgestaan bij het investeren in raadsleden. Het is eigenlijk een feestje... Het jaarlijkse congres van de VNG is een feestje voor wethouders en burgemeesters. Het mag ook wat kosten, 800 euro per persoon, 3,5 miljoen euro. Gaat er in twee dagen doorheen. Nee, nee, ik ik, ik, ik ben vaak Dat je goed bij. voorbereid. En dan. Uh, ja, ja, ja, ja, ja oh nou, ik heb mijn klassiekers, Maar goed, dan, dan, dan zie je dat. Dat zingen de allemaal jongens. Absoluut. Ik ben, ik ben het ook niet met je eens. Ik heb het wel met de gedanst uh, hoor. Ik ben het ook niet met je eens, want ik, ik, ik, ik vind dat uh, het, het is bij ons. Het is verrekte helder dat de gemeenteraad het hoogste orgaan is. En uh, het is verrekte helder dat er eerst een besluit moet liggen over het uitgeven van geld, uh, hetzij in een uh, begroting... hetzij in een, uh, in een ander besluit, voordat er wat uitgevoerd wordt. Is dit ook weer het worden. verschil tussen stad en, en kleinere gemeenten wellicht... Ja, zou kunnen. Ja, ja kijk, Amsterdam kunnen. heeft sowieso een, een, een bijzondere positie, natuurlijk. Amsterdam trekt zich a niks aan van wat er in Den Haag gebeurt, heeft zijn eigen veiligheidsbeleid. <lacht> dat moet, hem, <lacht> dat moet toch weten, maar goed. Ja, Ook Schiphol uh, wordt, wordt vanuit Amsterdam uh, over Noord-Holland uh, richting Den Haag afgedwongen. Ja, het is natuurlijk voor kleine dorpen, zeker in de buurt van, uh, van Amsterdam, is het vreselijk lastig om daar je autonomie, om daar je zelfstandigheid als raadslid ja, goed vorm te geven. Dus, ja. Dat is trouwens wel het vo ja. voordeel van een landelijk partij zijn. Dan krijg je natuurlijk wel de coaching en training. En dat is dan landelijk geregeld. Ja. Ik moet eerlijk zeggen dat bij ons proberen we de trainingen, tenminste, om die open te gooien, ook voor andere mensen die niet per se lid zijn van de PvdA. Dat vind ik wel goed van. Je want ja. Eigenlijk ja. Moeten we, Je ziet ook inderdaad die versplintering ja. die gaat door. Eigenlijk moet je gewoon toe naar een soort van woordvoerderschappen voor verschillende partijen. Zodat je inderdaad niet alles hoeft af te rennen. Dat je elkaar meer leert vertrouwen, meer leert samenwerken. En dan neemt ook het vertrouwen van inwoners in die politiek neemt toe. Want de inwoners verwachten van de hele gemeenteraad een oplossing. Die, die, die, die hebben het helemaal niet over oppositie of coalitie. Die hebben hun, hun, nou ja, hun vraagstukken goed. En die willen van de raad een oplossing. In ieder geval moet je zorgen dat je het in je, in je fractie verdeelt. Dat, uh, hè, dat je, nou jij hebt waarschijnlijk je woordvoerderschappen. Ik, ja. ik heb ook. Nou ja, wij hebben het verdeeld in onze fractie. En, en sommige onderwerpen vinden wij heel belangrijk. Dat gaat bijvoorbeeld over, over veiligheid of over, uh, over wonen. En dat zal voor een Partij van de Arbeid waarschijnlijk... weer net een, een aantal andere onderwerpen zijn. En ja, daar zorg je vervolgens ook op dat je, dat, je, dat je er echt bovenop zit. Van wat gebeurt er nou? En gebeurt er nou ook daadwerkelijk wat ik wil dat er, dat er gebeurt? En maar goed, lokale politiek gaat al lang niet meer over je losse stoeptegel. Hè? En over uh, gelukkig ja, maar in het, het gekke is, ook dat ben ik niet met je eens. Want ook stoeptegels ja, zijn ja, waanzinnig belangrijk. De in Amsterdam, nou ja, jee. Dan moet het Die is even gaan door de Goed, In ieder geval, aankomend raadsleden van Nederland. Meldt u bij de PvdA Helmond. Daar krijgt u gratis training. Sowieso. De luisteraars thuis, heeft u nog een vraag? En even mijn gasten. App. En dan gaan we nu naar Herman.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 I'm going to I'm going be a little late It seems I'm wasting my time I don't want to move back to crime People say I used to do better So I guess I'm gonna have to Get myself together But I'm never heard. You know that I'll never, I'll never be clever. Tja, wat zou Herman Brood eigenlijk gestemd hebben op 21 maart? We zullen het nooit weten. Maar gelukkig hebben we de muziek nog. Never be clever. En dan nu je aandacht voor het volgende. Marcel van Roosmaden Noortje Veldhuizen en Roelof de Vries nemen op geheel eigen wijze de bladen door.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 Van de Vries aan tafel nog met drie gasten. De raadsleden Marianne Poot van de VVD Amsterdam. Ronde Haan, Vrije Lijst, Castricum. En Mohammed Shaheen van de PvdA in Helmond. Ik heb nog een paar stellingen. Yes. Uh, ja, het is eigenlijk niet voor jou, Ron. Ah, maar dat kan bij jou niet. Dus ik <lacht> ga kijken. No. No. No. No. No. No. Nou, Als ik uit mijn, <lacht> mijn fractie word gegooid, ga ik door op eigen titel. Ja, die hebben het, <lacht> het, ben je bent alleen, hè? Nee. Nee. Pertinent niet? Nee, geen zin in. Ook niet? Nee? Nee, daar ben ik veel te lang lid voor... en daar heb ik ook totaal geen zin in. Dat ik me echt zo nutteloos om dat te doen. Ik hoop dat mijn ego uh, uh, uh, dat aan kan. en anders hoop ik dat in mijn omgeving heel veel wijze mensen zeggen... Mo, doe dat alsjeblieft niet. Doe maar niet. Marjanne? Nee, zeker niet. Nee, ik, ik, ik zou ook eigenlijk vinden dat dat verboden zou moeten worden. hoor. Het, het is... Kijk, als jij op eigen kracht een zetel hebt gehaald... Hè, dus als er heel veel mensen op jou gestemd hebben met voorkeurstemmen. Nou, laat ik zo zeggen, dan zou ik het knarsetandend nog kunnen begrijpen. Maar anders gewoon niet. Mensen hebben op een partij uh, gestemd. Uh, en uh, niet per se op, uh, uh, nou ja, op die persoon dan die eruit stapt. Dus ik vind dat zetelroof. Jij ja, je bent, je bent, je bent, je bent ook uit de, de partij gestapt, hè? Nou, ik ben begonnen uh, bij een andere partij. Ja. Is, uh, heel lang geleden. Ja, ja. 15 jaar geleden. Ja. Ja, en dat ging toen niet goed. Je wilde eigenlijk kracht weer je nieuwe partij Ja, in 2006 heb ik dat zelf. Het is dat niet waar wat je zegt, hè. Want wanneer ik de Vrije Lijst vaarwel zou zeggen... dan heb je wettelijk gewoon het recht om die zetel als persoon voor te zetten. Maar dan zou de zetel van de Vrije Lijst... die zou dan nu met Nee, maar dit is toch niemand die uit de fractie... je bent fractievoorzitter en penningmeister en secretaris. Wie ga ik jou uit die fractie zetten? Nee, maar nou, wij hebben ook net zo leden. Net zoals de VVD, daar zijn we ook een ledenpartij. Ja, die leden van de VVD kunnen ook niet iemand uit actie zitten, toch die heeft ook leden toch ja. nee die ja heeft hij leden die heeft leden het is ja. wilders die geen leden heeft ja. goed ja, ik dat nee, als... mag, mag ik er iets over zeggen nog nee okay, ik wil top. verder ja, nee, mag. heel kort. Nee, wat me altijd stoort is dat je ziet dat, dat iemand uit een partij stapt... en dan vervolgens binnen een andere partij wordt geaccepteerd. Ja. Ik vind het altijd, we hebben de afspraak dat als je opstapt... dat je je zetel inlevert. Ja, dan moet je, vind ik als politieke partij, het niet mogelijk maken. Je faciliteert eigenlijk dat, dat iemand anders die zetel niet inlevert. Dus het is een beetje, ja, als je als partij zegt... als je weggaat bij ons, lever je zetel in... dan moet je per definitie niet iemand niet anders klaar, van een andere partij ja. accepteren... om maar groter te worden in zo'n zo periode. Er gebeurt heel veel. En uh, ja, ik in de Kamer ga... herinner ik me nog een keer dat Het oh, blijft in de dan onder je eigen naam. Het ja. blijft dan onder je eigen naam. Akkoord. Als ze in Den Haag nog een staatssecretaris zoeken, mogen ze altijd bellen. Ik kijk vooral even naar Marianne. <laughs> kan dat toch? Nou, voorlopig niet. Voorlopig ben ik een nummer twee op de lijst in, ja, uh, in Amsterdam. Zeker. Dat ga dan ik is, is het correcte antwoord. Nee, maar, maar stel je voor. Nou, ik denk, het de antwoord is nee. Het antwoord is ook nee, omdat. Kijk, op dit moment uh, vind ik het geweldig... om juist die lokale politiek ook te combineren met, een, uh, met mijn baan. Ik werk in de zorg. En ik vind uh, die combinatie van tussen quote, een, een normale baan... En, en weten wat er gewoon speelt in zo'n stad... en de politiek, vind ik echt een, een geweldige combinatie. En dat is ook altijd de haat liefdeverhouding die ik ook heb met, uh, nou, ik maar zeggen, met de Tweede Kamer en de nationale politiek. Ik vind het, het feit dat je en een baan hebt... En volksvertegenwoordiger vind ik echt een, een perfecte combinatie. En dat, dat, nou, dat zou je dan opgeven. En dat hoort niet bij mij. Okay. De burgemeester, volgende stelling... moet rechtstreeks gekozen worden door het volk. Dat is goed voor het vertrouwen in de gemeente, Ron. Nou, dan moet hij ook uh, zo'n uh, college kunnen uh, vormen. Dus dan moet je ook doorpakken. Ik kan me niet voorstellen dat een burgemeester... die uh, ja, gekozen wordt door, uh, door de inwoners... vervolgens mm -hmm. te maken krijgt met mensen die hij niet moet voorstellen. Hij moet premier voor... binnen de gemeente worden. Dan, dan denk ik, dan moet je ook inderdaad... Maar niet per se tegen. Nee, ik ben zeker niet dat, tegen. niet. Ik denk dat het systeem wat we nu hebben echt best oké okay is. Uh, er gebeurt geen weinig echte fratsen, denk ik, in het land. Ik ben wel, als we dat gaan politiseren, ben ik wel voor het Belgische systeem. Dat is zeg maar, automatisch de grootste partij die dan ook de coalitie gaat leiden... dat daar de uh, persoon ook de burgemeester van wordt. Maar daar zitten ze geloof ik vijf, vijf jaar uh, uh, op hun plek in plaats van vier. Dan is vierde tekort, denk ik. Marianne? Ja, ik ben wel tegen een gekozen burgemeester. Ik, ik, ik vind het, we hebben de discussie nu natuurlijk in Amsterdam. Hè, om, omdat er mm -hmm. uh, uh, een nieuwe burgemeester moet komen. Ja. Ik vind het hele idee dat, dat, we, dat, dat bewoners van Amsterdam meedenken over. Oké, okay, en wat voor profiel moet het nou zijn? En wat voor type iemand moet dat zijn? Vind ik geweldig. Um, maar ik vind een, een, een beauty contest uh, tussen burgemeesters vind ik gewoon echt niet goed. Maar waarom zijn inwoners. Uh, wel uh, capabel om jou te kiezen en geen burgemeester? Precies. Omdat ze bij mij natuurlijk ook op een partij stemmen. En ze, ze, stemmen, ze stemmen op mij als persoon, maar ze stemmen ook op mij... omdat ik uh, standpunten en een, en een uh, uh, van een partij vertegenwoordig. Ja, maar dat maar dat, dat zoiets... kan een burgemeester ook doen, toch? Uh, dat is helemaal waar, ja. ja. Niet, niet alle burgemeesters hebben een portefeuille, hè? Dat, is, dat, moet ze, dat moet ze ook gegund uh, worden. Je hebt heel veel ceremoniële burgemeesters, vind ik jammer. Nou, over veiligheid gaan ze gelukkig oh, nog altijd. Er komt nog een ja. vraagje binnen via de ja. app van omver, Omverkluffer. Uh, uh, mm. Voor jou, Marianne, wie moet het worden in Amsterdam? Ja, daar ga je niks over zeggen, <lacht> toch? N nou, nee, daar ga ik niks over zeggen, maar wat ik, wat, ik, wat ik heel veel hoor... en waar ik natuurlijk een groot voorstander van ben, is dat het een vrouw moet worden. Oh, dat zie ik zeggen VVD'er. <lacht> <lacht> <lacht> een vrouw, ja, dat zou uh, ja. mooi zijn, denk ik. Ja. Um, krijgt jongens en dames, een gemeenteraadslid de waardering die die zou moeten krijgen? Eigenlijk? Je, je bedoelt in, in, in de maatschappelijke ja, nou jij, jij zei net rond: de, de, uh, de inwoners. Uh, uh, Kijken ook niet naar ons als. Uh, hoe zei dat nu? Die ik net heel mooi. Nou ja, ze, ze, ze zien ons niet als het hoogst uh, uh, gezag van ja. de gemeente. Krijg je veel respect op straat? Nou, ik heb er geen, ik heb er, ik heb geen last van. Uh, bijvoorbeeld als het gaat om uh, kwaadsprekerij of intimidatie. Of met... mm -hmm. Nee, ik, vind dat ik, nee, ik, sta, ik kan heel, heel goed omgaan met, uh, met de mensen in, de, in, in mijn gemeente. Ik heb dus geen last of zo. Maar wat ik wel vind is dat er is weinig vertrouwen van inwoners in uh, in raadsleden. Hoe komt en dat dat, nou, dat komt ook wel omdat bestuurders en, en hoewel de politiek er ook soms wel een potje van maken... Wij hebben in Karsakum een dijk van een bestuurscrisis achter de rug. Alle vier de wethouder zijn ontslagen. In Nederland zijn er 400 de laan uitgestuurd in de afgelopen periode. Ja, dat, dat, dat boezemt niet heel veel ontslag in bij, bij mensen. We hebben ook een beetje dus een afrekencultuur. Moet, we he? moeten gewoon eigenlijk toch naar een ander soort systeem. Dat is wel mijn overtuiging. We zijn, we zijn, dat, dat punt bereiken we ook uh, uh, nu. Maar wat je zegt, we hebben een afrekencultuur in Nederland bedoel je? Of in Helmond? Ja, ik denk in Nederland. In Helmond is helemaal niemand opgestapt, gelukkig, de afgelopen vier jaar. Nee, in Nederland, hè, dat is een probleem. En vervolgens moeten we iemand aanwijzen die schuldig is... En vervolgens stapt die persoon op. En dan denken we dat we daarmee het probleem hebben opgelost. Terwijl ik denk dat heel vaak zo'n wethouder... die ergens tegenaan is geklapt... dat die misschien juist in staat is om het dan te herstellen. Alleen dat geduld hebben we vaak niet. En dat is in het politieke wereldje dat is dat gewoon erg lastig. Merk je hele praktijk dat mensen daar zat van zijn op straat? Ja. Lastig, lastig. lastig. Die kan ik niet Oké. Okay. Nee. En jij zei van joh, krijgen we voldoende waarderingen? ja. Yeah, yeah. Nou ja, kijk... Ik ben echt super trots op het feit dat ik uh, Amsterdam mag, bestuderen, mag, mag besturen. Dat vind ik echt waanzinnig, weet je. Een mooiere, een mooiere baan is er gewoon niet. Um, Gaat ze het in Haalland? Nou. Ik moest hem maken. We gaan een dagje naar huis. Uh, dat lijkt me helemaal goed. Ja. ja leuk. Nee, maar weet je, dus, ja, dus, dat is nee, maar bij deze, hè? Serieus. Ja, ja, maar wat, wat, wat maar... zegt de man en vrouw in de straat tegen jou, Marianne? Ja. Bent weet ze je wel wie je bent? Nee, dat, en daar heb ik ook. Maak ik me echt totaal oh. geen illusie over. Dat, dat mensen uh, weten wie ik ben. Maar de andere kant, weet je, ik merk. Um, uh, ja, natuurlijk, ik merk ook wel... Uh, af en toe dan open ik ook een dag mijn Twitter en mijn Facebook... maar niet omdat ik denk, oh, mijn hemel, wat heb ik nou weer voor uh, gezegd... wat heb ik nou weer voor drek over nee. me heen gekregen? Maar ik moet je zeggen, ik vind over het algemeen... is het echt niet zo dat, dat mensen mij uitschelden... Of, of geen waardering hebben voor no. mij. Ik vind dat, dat vind ik echt niet. Want het doet, het doet een beetje mm -hmm. voorkomen alsof het... een hele zware en vervelende job is... Ik vind het helemaal niet. Ik vind het echt het mooiste wat ik gedaan heb... en wat ik, wat ik kan doen, om heel eerlijk te zijn. Een zware baan kan ook mooi zijn, toch? Ja, precies. Nou, men zou in ieder geval niet van, van ruzie maken in de politici. Dat is, wel, uh, dat is wel een gegeven. En dat zouden de politici zich wat, wat meer moeten uh, realiseren. Dat is een goede voorbeeld geven. Nou, een goed voorbeeld. Nou ja, zouden eigenlijk meer, uh, uh, ze zouden zich eigenlijk meer bewust moeten zijn... van dat ze de oplossingen moeten aandragen... waar ze om vragen. Maar heel veel processen zijn heel erg intern gericht. Dat zie je ook op social media. Heel op Twitter ook. En het, is een, het is echt een medium geworden van, van bestuurders en politici eh, onder elkaar. En als ik in mijn verdiening vraag eh, vervolg volg je dat de niet één... Nee, nee, dat wordt soms een beetje overschat hè, de sociale media. <laughs> als uh, de proeftuin die het misschien niet, niet is. Ja, ja. Ik, ik hoop op 21 maart veel waardering te krijgen, moet ik eerlijk zeggen. Dat, dat is nee, de grootste waardering ja, niet, ah, die je als politicus kan krijgen. Ja, nee, ja. Maar dat moeite, de mensen de moeite ja. nemen. Ik krijg wel eens appjes van mensen van... Yo, ik stem op jou, hè. niet op de PvdA, maar ik stem op jou. En dan weet ik dat ze bijvoorbeeld VVD stemmen normaal of CDA. Ja, dat vind ik fantastisch om dan zo'n bericht te krijgen. Maak je ook wel eens dingen mee? Dat je, dat je wordt uitgescholden of iets dergelijks? Bijvoorbeeld, ja, ja. Zeker, zeker. Of op, uh, een week terug nog op, op, op de markt. Dat, dat, over het algemeen zijn mensen best netjes... maar af en toe loopt er wel een gefrustreerd iemand uh, uh, rond... Wat ik probeer gewoon het gesprek aan te gaan. Ja, dat, is wel een, uh, dat blijf ik doen. En over het algemeen zie je dat mensen dan ineens indammen... en heel relaxed worden met je in gesprek voeren en dan zeggen... Ja, het gaat eigenlijk niet om jou. Ja, ja. En, uh, en maar dan, om de, de politiek. Of... Om de politiek en dan ben ik ja. weer tevreden en loop ik weer door. Ja. En wat, wat, maar wat roepen ze dan in eerste instantie? Poeh, heel verschillend. Uh, Die stoep tegen de Landverraders, <laughs> ik wel eens gehoord. Omdat ik PvdA-politicus ben. Dan oh ja. ben je bijna voor een groep mensen landverrader. Hey, dat, dat is wel intimiderend en doet ook heel pijn. Omdat je juist als politicus wil bijdragen aan dit land. Of aan je dorp ja. of stad. Uh, maar ik probeer wel met hen een gesprek te gaan. Omdat het vaak een, een frustratie is die ze uiten. En als je dan het gesprek met ze aangaat, dan merk je dat er veel meer is. En soms lukt het zelfs om iemand dan te overtuigen om toch op jou te stemmen. <lacht> dat is echt. Maar zijn die, <lacht> zijn die frustraties niet meer vanuit wat mensen als een landelijk beeld zeker, dan hebben? Zeker, zeker. Daar heb je eigenlijk niks aan doen. Dus... Nee, precies. Dat precies. We mag het wel repareren. Daar heb jij dan weer gelacht van, Ron. Ja. Nee, maar goed, laat het een leerschool zijn. Als je van onderaf uh, bouwt, dan bouw je ook van onderaf die reputatie op. We hebben er allemaal last van dat dat allemaal op die landelijke media en die in, eh, NOS. Ja, dat is gekleurde informatie. Dat is niet zoals het in de steden en in het dorp gaat. Het is anders. Het is weer die kloof tussen platteland. Ja, is dat de, waar de, we zoveel over horen. De, de, de echte wereld is ja. buiten. Ja. Wat wordt het 21 maart, Ron? Zijn, uh, Zijn ze erbij? Minstens één. Ik was, ja, ik, ik merk dat er de laatste weken uh, dat het booming uh, is. En dat, dat, daar, daar ben ik bijna verlegen van. Maar mensen ik zit nu twaalf jaar uh, in de gemeenteraad, ruim twaalf jaar. Ja, het begint nu wel uh, door te breken... Dat, uh, dat wij een hele betrouwbare schakel zijn in de lokale politiek. Maar jullie hebben zes zetels, hebben zetels. zeg ik Er worden wel eens gepeild in Amsterdam, die dus ja. jij weet het ongeveer. Ja, ja nou de, de, de, de, peiling, de laatste peiling gaf aan uh, vijf zetels. Dus de peiling daarvoor uh, zes zetels... Ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik heb uh, uh, het, het versnipperd. hè? Want ik, ik bedoel, er doen heel veel partijen ook doen er mee in, uh, in, in Amsterdam. Uh, het zal vijf, zes, misschien zeven zetels, uh, het zal rond die. Uh, die zal daar rond zitten. Misschien en eentje naar uh, een Forum voor Democratie, ja, misschien ja, eentje niet. Precies, precies. Ja. Maar je hebt er drie, zeg ik helemaal. Yes, kijk, ja. we hebben een fantastische lijst en ik hoop op heel, heel veel zetels. En als je in de bubbel waarin we de afgelopen maar, weken hebben geleefd... even eerlijk, het gaat niet zo goed landelijk met de nee, ja, maar, denk Kijk, je... Als je echt gelooft, iedereen die spreekt en de afgelopen week gesproken hebt... Dan, dan gaan we wel tien zetels halen. Maar de realiteit is anders en ik heb wel wat ervaring met de verkiezingen. Ik hoop op een zetelwinst, dan ben ik hartstikke tevreden. Nee, zetelswinst. Zeker. Goed zo. Morgen weer flyeren? Nee, morgen zondag. Morgen weer het debat. Ja, ja ik wil zeggen, ik ook. Debat en nog uh, een, een andere bijeenkomst. Ik wens en dan jullie weer vergaderingen voorbereiden. Heel veel <laughs> succes uh, allemaal, Hallo, alle drie bedankt. de komende tien bedankt. dagen nog even. Marjane Poot, VVD Amsterdam, Mohammed Sahin, pvda Helmond en Ronde Haan. Zeg het nog maar even. Gastricum, vrije lijst met fles. je flessies. Volgende week een nieuwe tafel met zes nieuwe ogen. En zometeen op deze zender Wouter Bouwman. In de wereld van en Vara. Vleesloos eten en oplichting. Dat zijn twee van de onderwerpen die hij zometeen bespreekt met zijn correspondenten. Ik wens je een hele mooie nacht. Leuk.